Morgen bewolkt met in het uiterste westen wat lichte sneeuw. Middagtemperatuur rond min 3 graden. Dit was het. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A15, Gorkum richting Europort. Tussen knopen Ridderkerk en Rotterdam-IJsselmonde 2 kilometer. Bij IJsselmonde zijn drie rijstroken dicht. Heeft te maken met een spoedreparatie na een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie.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 Och, a ooh, ooh, ooh, ooh, mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ooh, ooh, assim você ooh,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 Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, hein uh! Quero ver a galera Meedoen met z'n allen met Ice Strip Pegel. Dat was inderdaad de single van Michel Lao. Het heeft het eerste plaatje in U3 van Zandvoort op zaterdag. Ja, welkom bij U3. Ja, daar zijn we weer luisteraars. Ja, wat dan, dat, dat, dat, dat ik dit nummer mocht uitzoeken en dat jij hem als uur open. Gewoon, ik draai hem gewoon. Ik, ik voel me zeer vereerd. Luisteraars, wat gaan we het laatste uur doen? Nou, zoals u van ons gewend bent, uiteraard om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Caiute. En rond de klok van kwart voor vijf uiteraard het gedicht van de week. Nou, het, het is... Prachtig gedicht. Het gaat over een winterstafreel. Oké. Okay. En zelfs de Elfstedentocht komt er nog even nu voor. Dus liefhebbers voor het gedicht van de week, blijf luisteren. Kwart voor vijf bent u aan de beurt. Verder hebben we dit laatste uur natuurlijk nog veel sportnieuws van Her en Der. En uh, natuurlijk veel muziek. Dus ik zou zeggen, oh ja, veel verzoekjes. Want dit was ook al een verzoekje. Dus we gaan, die, we gaan niet lijst met al die verzoekjes maar eens even Oh, afwerken. is goed. Dat bierveeltje van je. Dus blijft u die luisteren. De... <laughs> de lijst met verzoekjes. Ja. Goed, gewoon een bierveeltje. Ja, dan, dan weet u dat. Oké. Okay. <laughs> en morgen is zondag, en dan uh, doe ik onder meer Zondag in Kermeland. De wereld staat voor ons heel even stil vandaag. En jouw hand die een brandstreelt terug. En ook dit was weer een uh, verzoekplaatje Je hoorde Bax and Making Your Mind Up. Je denkt toch niet dat wij dit allemaal zelf verzinnen? Nee, nee, <laughs> zeker niet. Goed. Nou, we zijn, we toch, er wordt overal geschaatst. En uh, dit, is dan, uh, over, dit gaat dan over de NK Marathon. Want de KNSB hoopt halverwege volgende week... het NK Marathon op natuurijs te kunnen, op natuurijs te kunnen organiseren. Op de Weissensee staat vandaag eerst nog... de alternatieve 11stedentocht op het programma. Direct daarna keert de Marathon Top terug naar Nederland... waar maandag en dinsdag mogelijk de eerste wedstrijden... op het open water georganiseerd worden. Vervolgens wil de KNSB halverwege de week... het NK Marathon organiseren. De KNSB maakte dit weekend een inspectieronde... langs de mogelijke locaties. Omdat de ploegleiders van de marathonteams donderdag besloten om terug te keren naar Nederland en volgende week zaterdag niet naar de Renschenzee te gaan heeft de organisatie van deze schaatswedstrijd uh, besloten deze uh, te annuleren want dan, als er geen schaatsers komen, heeft het weinig zin om een wedstrijd te organiseren maar op dit moment verheugen we ons vooral op een mooie schaatsweek in Nederland al dus Teun Breedijk, wedstrijdcoördinator van de KNSB nou dat gaat zeker lukken hoor, en hier is Elvis Presley oh, Can't handle it. This thing called love. to hitchhike To take a little long ride On my motorbike Until I'm ready Crazy little thing De zaterdagmiddag van CFM We draaien muziek uit Een van de James Bond films Rita Coolidge En All Time High en daarmee werd het uh, 10 minuten voor half vijf. Ja, en uiteraard uh, nogmaals... morgen vanaf 12 uur is de start van de 4 uurse race van Zandvoort. En wij zijn er live bij. Wij zijn er live bij en de toegang is gratis. Dus het is uh, leuk, lekker in winterse taferelen... scheurende auto's uh, in de rondte op het circuitpark Zandvoort. En ik heb al even... Uh, vanmorgen was ik bij Goedemorgen Zandvoort, de directeur van het circuitpark. En we krijgen dit jaar toch een mooi, mooie agenda op het circuit. Dat is ongelooflijk. Want ze zijn van vijf geluidsdagen naar 12 geluidsdagen... Gegaan. Dus het staat bomvol activiteiten dit jaar. Dus... Kan je wat verklappen of niet? Nou, uh, ik kan wel wat verklappen. Ja, dat vind ik dus leuk. Wil ik, zal ik wat verklappen? Ja, tuurlijk. Nou, uiteraard natuurlijk uh, de Masters of Formula 3. Dat is natuurlijk ook een hoog punt. Maar het begint natuurlijk uh, met de ADAC Masters weekend. En dat is, uh, ja, dat is een Duits evenement. Nou, Formido finale race is natuurlijk. Uh, wat hebben we nog meer? Klassiekers. We krijgen Formule 1 auto's weer terug op, op het circuit. Daar heb ik erg veel zin in omheen te gaan. Echt die ouderwetse, die mooie oude Formule 1 auto's. Auto's. Maar er is genoeg, uh, echt te veel om op te noemen wat er allemaal komt. Dus ik wacht even dat mooie evenementenboekje af van het Park En daar staat allemaal keurig in. En nou we het toch over autosport hebben. Uh, we hadden uh, enige tijd geleden, we hadden die Rob Petersen hier in de uitzending. Tijdens de uitzending Oud Zandvoort. Die Rob Petersen. En toen was er nog een volom, uh, volop uh, ja, onduidelijkheid over de toekomst van Guido van der Garde. Nou, dat is nu opgelost. Want Guido van der Garde, uh, die... Uh, is verschenen bij de oude fabriek van Caterham in British North Fork. De coureur uit Renen en zijn management... bereikten daar over overeenstemming over een contract met de Formule 1-renstal. In eerste instantie is van de garde een rol als derde rijder-testrijder... testcoureur, weggelegd. Maar het is ook de bedoeling dat hij op termijn doorgroeit binnen het team. Dus we hebben weer een Nederlander bij de Formule 1. En welk team is dat dan? Ja, dat is, dat, dat, dat is de oude fabriek van Caterham, British North Fork. Dus uh, dat is een volgende stap in zijn uh, Formule 1. Uh, dat is zijn entree binnen de Formule 1. En uh, ja, laten we hopen dat hij een beetje door kan breken. En dat hij af en toe een keer mag rijden. Want uh, veel waren, er waren geen stoeltjes meer. Nee, klopt. Dus dat was dus... helemaal vol. Dit was eigenlijk nog de enige kans die hij had. Als nee, testrijden beginnen en dan gewoon snel doorbreken. Ik ben trouwens wel benieuwd wat het dat gekost heeft om daarin... Die... Ja, ho! He. Heel veel <lacht> eurotjes hoor. He. Heel veel euro's. Ik kan nu die Zo. Wij gaan weer door met de muziek op de zaterdagmiddag van CFM. Wat dacht je van deze van Sheila Green? Hier is I Want You. Hey, I love a nightlife like this, I do. It's so much fun. And before you know it, I ah, have come to the sun. Sweetheart, it's been real, but the deal is gone. Mm -hmm. I know it's there So I'm Nonchalant Yet yeah, deep inside I need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 Een keer een uitzending te maken met allemaal van dit soort muziek ook ik dat. Ja dan wordt het wel een hele hele zwoele zwoele, zwoele, zwoele, zwoele. uitzending Ja, the de Silo Green en I want you Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv ZFM Text TV op kanaal 45 ZFM En digitaal kanaal 40 Schieß mich doch zum Mond, lass mich los en sag, das war's. Oder war das wieder nur ein Sturm im Wasserglas? Kom her zu mir, schau mich an. Kom her zu mir, noch een bisschen. Sieh das nicht so eng, Baby Noch nichts vor Ich seh dein gebrochenes Herz es glänzt von Ohr zu Ohr Was auch passiert Es passiert In Nacht gehört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 Wij zijn ook trots op Ellen Clark, Joram, te met zijn vader, vader en fans ZFM, voor Zandvoort en de regio. Het is even uh, de half vijf, we gaan het dier van de week presenteren. Ja, en deze week is, is, luistert deze naar de naam Kajout. En Kajout is een leuke en grappige kater van 8,5 jaar jong. Het liefst wil hij de hele dag achter uh, aandacht en knuffelen, maar ook lekker eten doet hij graag. En dat heeft een reden. Cajute heeft een probleempje met zijn schildklier. En hij heeft daardoor de hele dag door honger. Voor dit ongemak krijgt hij medicijnen. Deze lieve kater gaat erg graag naar buiten voor een ommetje... om of lekker in het zonnetje te zitten. Soortgenootjes in huis vindt hij gezellig... en ook met kinderen kan hij prima onderweg. Cajute is zelf niet zo goed in het verzorgen van zijn vacht... en is dus op zoek naar een lieve baas... die dit voor hem kan gaan bijhouden. Bent u, diegene, en bent u degene de zorgzame en nieuwe baas... Waar Kajout zich zo naar verlangt. Kom dan snel eens langs om kennis te maken met deze... Kleine druk te maken. Dierentenhuis Keesomstraat 5 geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4. Telefonisch te bereiken op 571 3888 571 3888 en op internet uiteraard ww.dierenthuis Nou, wie wil Kayut niet in huis? Nou, hè? zou je nou, bijna zeggen. Leuk beest. Leuk beest. Gewoon eh, naar de dierenasiel toe gaan. Of even en... bellen voor informatie 023 571 3888 Heel juist. He said, The righteous brothers you never close your eyes anymore. When I kiss your lips, and there's no tenderness like before in your finger, you're trying hard not to show it, but. Let's go. ...Historie, The Righteous Brothers... ...en uh, hoe heet het? Oh ja, yeah. you've, you've Lost That Loving Feeling... ...en uh, erachteraan deze uit de jaren 80. Dat was Talk Talk... Nou, we gaan ons een klein beetje opmaken voor het gedicht van de week. Ja, maar ik maar dus... even een ander berichtje nog. Jazeker, want we hebben de hockeydames, dan hebben we het inderdaad over hockey De Nederlandse hockeysters beginnen vandaag als favoriet aan de wedstrijd tegen wereldkampioen Argentinië. In de halve finales van de Champions Trophy in Rosario. Oranje maakte als titelhouder in de groepsfase en in de kwartfinales, 3-0 tegen Nieuw-Zeeland, de meeste indruk. Het gastland bleef weliswaar ook ongeslagen, maar de vier duels verliepen nog als troef. ...inclusief de laatste zegen tegen China 3-2... Met het trefzekere aanvalste Kim Lammers... goed voor vier goals... en Katelijn Welten, 3. en de warmdraaiende strafcorner van Maartje Pouwen, drie treffers in de laatste twee duels... heeft Bolks coach Max Calders... voldoende scorend vermogen in huis. Verdedigend moet het nog wel wat beter. Soms zijn we de controle even kwijt... als door dus de geboren Argentijn... die zijn derde op een hoofdprijs met oranje kan pakken. Nederland heeft in Rosario tegen Argentinië... nog iets goed te maken. De Olympische kampioen verloor in 2010... in het WK-finale met 3-1 van... De de Zuid-Amerikaanse ploeg voor 12.000 toeschouwers in hetzelfde stadion. Vorig jaar in Amstelveen met Caldes als opvolger van de ontslagen Herman Kruis versloeg Oranje de Artsrivaal zowel in de poolwedstrijd 2-1 als in de finale 3-3 winst naar shootouts. Opvallend is dat aanvoerster Pauwen met haar gevreesde strafcorner in beide duels met Argentinië alle treffers voor Nederland op haar naam bracht. Ik heb al even op de gekeken, maar ik heb nog geen uitslag gezien. Dus uh, ze, moeten, ze, zullen, ze zullen nog moeten gaan spelen vandaag. Oké, okay, we houden het in de gaten. En hopelijk dan morgen in de finale. Kijk, ja, dat, dat, zou, dat zou een mooi feestje zijn ja. zeg. Helemaal geweldig. Dit is ook weer een verzoekplaats. Hier is Chris de Burke en de Lady in Reds. And you shine so bright Zometeen het gedicht van de week en dat gaat het over die mooie winterse tafereelen. Nou, die krijgen wij voldoende hier in Zalvoort. met maar liefst twee extra ijsbanen. Eentje bij. Drie hè? Uh, drie, drie. drie. Kijk uit wat je da zegt. De oude Alts hebben we. De oude Halt. De oude. Halt. Hebben. Uh, we de hebben de de het gemeenschapshuis. En de vijver. En de vijver hebben we ook, maar we hebben ook nog het Zwanenmeer, dus hebben we ja. er alweer vier. Ja, kunnen aangaan. Dus en, uh, overal kan uh, lekker geschaasd worden, sneeuwpoppen kunnen er gemaakt worden. Ja, een beetje sneeuwruimer uh, zou, uh, huppie, knij. En Kun sneeuwpop van maken. En waarschijnlijk volgende week dan uh, de NK Marathon op natuurreizen. hè? Natuurreis en de, de Elfstedentocht, hè, die gaat eraan komen. Heb je al een kamer geboekt daar, of niet? In Vrieslaan? Hoeft niet, want ik heb daar genoeg kennis over. Oh, Oké, okay, dat doe je helemaal goed. Het is tijd voor dat winterse gedicht van de week bij Sieren.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 Geef ons een prachtig stilleven en zal ons altijd verrassen. De schaatsen kunnen weer uit het vet en beginnen kan dan de ijspret. Koud en moe gespeeld gaan we dan naar huis. Naar ons heerlijk verwarmde huis. Het weerstation op de kast laat digitaal zien een buitentemperatuur van min 10. Je kruimelt nog wat brood voor de vogels buiten in de bevroren sloot. Die vliegen je al tegemoet wanneer je het hek van het weiland opendoet. Het ritselen van de tas vol brood doet hun weten dat er weer iets is te eten. Eenden, zwanen, meerkoeten komen in hun gekwaak uit de verte je dankbaar begroeten. In de verte worden de lichtmasten van de ijsbaan ...alvast aangedaan. Het is grijs en ijzig koud... ...jong en oud zoekt vertier... ...op deze mooie dag van ijsplezier. De kantine gezellig drukt... ...neemt men punch en verderop een lopie... ...verkoopt men soep... ...bij koek en zopie. De winter houdt aan... ...strenge vorst, wanneer zal het in de kranten staan? Het houdt ons land al dagen in de ban... Zal het dit jaar gebeuren dan? Met dikke koppen vet gedrukt is dit het nieuws dat we zochten. Het gaat toch wel door, de tocht der tochten? Wauw, wat een mooi wintergedicht. Heb jij ook zo'n uh, zo mooi gedicht? Laat het weten aan Siervim. En stuur een e-mail naar redactie at cfmsonvoorts.nl. Redactie Dankjewel, Albert Jan. Hij was mooi. Heel mooi. Dit is ook zo mooi. Zo, laat me, hè. Hier is Ramses Jaffi.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 Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar aan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedacht Ik zal dus wel eens een keertje sterven daar kom ik echt niet onderuit En ik laat mijn liedjes dan maar zwijgen, En dan zoek jij er maar eindje uit Volg, blijf ik nog jou zanger Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fein Ik blijf nog lang en liefst nog langer Maar laat mij nog maar blijven We nog nooit zo Ja, daar moet je gewoon uh, bij geweest zijn. Hè? De Vrienden van Amstel 2012. Yay! Met uh, Guus Meeuwers en uh, Roewen En uh, Limburg. Dat was wel weer het uh, ene laatste plaatje wat betreft uh, dit programma Albert-Jan. Ja, en ik heb begrepen dat het programma wat hier nakomt uh, vol verrassingen zit. Ja, ik ben ook heel benieuwd. We zijn heel benieuwd. Dus luisteraars, blijft u luisteren naar alle uh, ontwikkelingen tijdens het volgende programma. Nou, uh, Rob, het staat er weer op. Het zit er weer op. Jij mag morgen samen met Aldo, dan ben ik er met zondag in Kennemerland. Ik ga even uh, naar het circuit. Jij gaat naar het circuit. Heel veel plezier daar en uh, we spreken elkaar morgen weer. Hè? We spreken elkaar morgen we weer. weer. Zo meteen entertainment for you. Een hele speciale editie. Graag tot volgende week wat betreft dit programma. things just make you swear and curse.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 Is quite absurd, and that's the final word. You must always face the curtain with a bang. Forget about your scene, give the audience a green. Enjoy it, it's your last chance at the end. So, tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.